Zit van der Linde met het NOS-journaal. D66-leider Kaag stelt voor om met alle zes partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. Ze zei dat op een partijbijeenkomst in Amsterdam. Daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen. Informateur Remkes onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een minderheidskabinet, nadat de pogingen om te komen tot een meerderheidskabinet onder informateur Hamer waren mislukt. Volgens Kaag moeten de partijen in de formatie, die morgen weer verder gaat, het nationale belang voor opstellen. De verkiezingen in Duitsland zijn zonder grote problemen verlopen. Rond deze tijd sluiten de stembureaus. Vijf stembureaus in Woepertal waren een tijdje dicht omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd ontdekt. Nadat die onschadelijk was gemaakt, konden de stembureaus weer open. De opkomst was om 2 uur 36,5 procent. Dat is iets lager dan in 2017 toen om die tijd ruim 41 procent van de kiezers een stem had uitgebracht. Dat het opkomstcijfer nu iets lager ligt is niet onverwacht. Vanwege corona stemmen meer mensen per post, waardoor er minder mensen naar de stemlokalen kwamen. Een restaurant in Nijmegen dat gisteren werd gesloten omdat het niet op de coronapas wilde controleren, mag toch weer open. De uitbaters moesten van de voorzieningenrechter een plan maken voor hoe ze de regels zouden handhaven. De gemeente is daarmee akkoord en daarom mag het restaurant per direct weer open. In de Eredivisie heeft FC Twente met 3-2 gewonnen van Heerenveen. Het is de vierde zege op rij voor Twente. AZ heeft eindelijk een tweede zege van het seizoen geboekt. Go Ahead Eagles werd in Alkmaar met 5-0 verslagen. Cambuur versloeg Sparta in Rotterdam met 4-0. En Heracles RKC is nog bezig. Het weer nog, vooral landinwaarts kan er een bui vallen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen is het eerst droog en vrij zonnig. Maar later trekt een buiengebied vanuit het westen over het land. Met 18 tot 21 graden is het minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Is de zomer van ZFM met, met nu. ZFM, your sun, sea and sand summer station.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 No the scent in your eyes bro <laughs>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 Show them. Veel ik van je hart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 FM met een hoofdletter Z van Zon Zee Zandvoort en Zomrit